uur Clemens Peters met het NOS Journaal. Opnieuw is het ziekteverzuim in de zorgsector licht toegenomen. Vorig jaar ging dat van 5,7 naar 5,9 procent. Staat in de barometer Nederlandse Gezondheidszorg. Het onderzoek bevestigt dat mensen in de zorg te maken hebben met veel werkdruk en steeds meer regels. Dat veroorzaakt stress en uiteindelijk meer ziekteverzuim. Vanwege de hoge werkdruk kiezen steeds meer zorgmedewerkers voor een andere baan, zo blijkt. Veel zorginstellingen hebben vorig jaar extra ZZP'ers ingeschakeld. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft afgezegd voor de topvrijdag in Colombia waar over de bosbranden in het Amazonegebied wordt gepraat. Zijn woordvoerder zegt dat de president weer onder het mes moet. Bolsonaro werd vorig jaar tijdens zijn verkiezingscampagne in zijn buik gestoken. Hij raakte daarbij ernstig gewond en is sindsdien drie keer geopereerd. Het plan van KPN om het merk Access for All op te doeken krijgt felle kritiek van de ondernemingsraad van Access for All. De raad zegt dat de berekeningen achter het plan niet kloppen en dreigt naar de rechter te stappen. KPN wil af van de merken Telford en Access for All... en voortaan overal het merk KPN gebruiken. Vooral onder klanten van Access for All is daar veel verzet tegen. Access for All is de oudste internetprovider van Nederland. En toen KPN het merk 20 jaar geleden overnam... is beloofd om het zelfstandige karakter van de provider overeind te houden. Het aantal mensen in Nederland dat onder de armoedegrens leeft is afgenomen. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau waren er in 2013 ruim 1,2 miljoen armen. In 2017 waren het er nog 939.000. Dat komt neer op 5,3 procent van de bevolking. De afname is het gevolg van de groeiende economie en meer werkgelegenheid. Armoede komt het meest voor onder 90-plussers, gezinnen met kinderen onder de 12 jaar en mensen met een migratieachtergrond. Een groep waar de armoede niet is afgenomen zijn de Syriërs in Nederland. Het weer. In de loop van de dag wordt het droog en breekt soms de zon door. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen naar de West en Hilversum Noord. De spitsstrook is daar dicht en je hebt daar een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Wanneer het lekker weer is de natuur in blijde lach. Al strooien gooien, de laag haar voor de dag. De meisjes maken stijve plat in de haar, haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf is morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar faartjes en paard zegt ja. Dan... Maar mama zegt dat er man een oude zij ze is En dan roept zij uit, dat kind, de zee, ze is hier zo vries Ze plaatst de deel, vrede, is hier, haar vlaaier, oh come on Maar plotseling roept ze geel. de zee zit in mijn ogen, gaan naar zand. Over twaalf, uh, lieve luisteraars, van harte welkom bij het uh, programma ZFM Oud-Zandvoort. We gaan het uh, vandaag hebben, u hoorde net al met uh, Volkert Bloemen over de filantropische instelling van Zandvoort. En Anke Joustra is vandaag de interviewster. Anke, aan jou het woord. Ja, Goedemorgen, uh, luisteraars. U luistert dus, net zoals Cor al zei, naar ZFM Oud-Zandvoort. Volkert, fijn dat je er weer bent. Uh, hartelijk welkom.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 Nou, het had onder andere tot gevolg dat de steden enorm uitbreiden en dat de woon- en leefomstandigheden van heel veel mensen slecht uh, waren. En die kregen een beweging onder de goede burgerij, uh, die vonden dat daar wel aan wat moest gebeuren. In die tijd kreeg je ook die eerste woningbouwverenigingen of woningcorporaties die uh, woningen gingen bouwen voor de arbeidende klasse. En er waren ook mensen die vonden dat de gezondheid van uh, kinderen van uh, de arbeidende klasse... ...dat die een beter leven moesten hebben. Uh, kinderen leden vaak aan, uh, aan allerlei ziektes... ...wat uh, vooral voortkwam bij huizing, slechte voeding en uh, slechte leefomstandigheden. En uh, toen ontstond het idee uh, rond 1882 in Nederland... ...daarvoor was het al in het buitenland... ...om in Nederland uh, uh, kinderen uit de stad uit te zenden...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 de zee en het nemen van een zeebad, dat was in die periode, was dat uh, uh, uh, onderdeel van een gezondheidskuur. En daarom is onder andere Zandvoort, maar ook andere kustplaatsen, wijken, zee, bergen, uh, Egmond. Daar verschenen in de loop der jaren allerlei van dit soort huizen. Dus ook Zandvoort uh, kwam daarvoor in aanmerking, begrijp ik. Want nou ja, de zon, de zee, het strand, uh, de frisse lucht. Hè. Ja.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 Was daar een criterium voor? Hadden ze bepaalde normen waar je aan moest voldoen? Nou, ik denk dat het geloof onder andere van de initiatiefneemster uit Haarlem een belangrijke rol speelde. Daar werden kinderen van specifieke scholen werden geselecteerd of door de arts of door de schoolmeester, de hoofd van de school... Uh, vanuit Amsterdam uh, werd ook gekeken van welke kinderen kwamen er eigenlijk voor het meest in aanmerking. Maar ja goed, er waren er natuurlijk veel meer kinderen die uitgezonden konden worden naar een dergelijk huis dan uh, er plaatsen waren. Ja, op een gegeven moment zullen er bepaalde criteria gehanteerd zijn uh, op grond waarvan kinderen werden geselecteerd. Wat was het eerste initiatief dat hier in Zandvoort tot stand kwam? Het allereerste initiatief dat was denk ik het Haarlemse Kinderhuis.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 Was het altijd open, dat badhuis voor minvermogende? Kon je daar het hele jaar terecht? Nee, het was zeg maar, tijdens de, het badseizoen, dus zeg maar, tijdens de zomermaanden, was het open. Het werd ook altijd aangekondigd in de lokale krant, in de badkrant. En daarna in de Zandvoortse krant. Wanneer het gebouw open zou gaan. En er werd ook meestal wel melding gemaakt van hoeveel mensen er verbleven.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 Nou, je had toen de tijd het Halemskinderhuis werd daarvoor gebruikt, de Amsterdamse vakantiekolonie, de ziekenbarak van het Witte Kruis en ook op talloze huizen werden daarvoor gebruikt die, in die op dat moment niet gebruikt werden. Je kon het badhuis voor min vermogen ook bezoeken, begreep ik? Ja, nou, het was een attractie. <laughs>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 Tot zover ging het bezit van de Amsterdamse vakantiekolonie. Vertel er eens wat meer over hier, over de vakantiekolonie in Zandvoort. Ik denk dat de luisteraars het beter kennen als het plantinghuis, wat het ja, later werd. Maar vertel even van, nou, hoe is het gestart? Wat was de insteek? Nou, zeg maar, de start was het bouwen van het huis. De hele locatie daar, waar nu nog steeds het plantinghuis of het spalier staat...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 En uh, dat huis is toen in 1930 in gebruik genomen door twee dames. En dat is gehuurd door de dames. En dat is toen uh, het kinderhuis uh, geld geworden. Dus toen kreeg het een andere functie? Toen kreeg het dus een... Dus niet voor uh, rijke kindertjes gezellig uh, een werd paar het... weekjes naar Zandvoort? Nee, toen ging het gebruik worden... Voor, voor, voor, die kinderen werden dus aangemeld...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 Naar het museum en eh, nou dan wens ik jou eh, op naar de volgende onderwerp. Bedankt voor je komst, Cor, Jij bedankt voor de techniek vandaag en dan eh, tot de volgende keer.